11 uur. Dit is Jeroen Jepkema met het NOS Journaal. Het toontal van de aanslag in een voetbalstadion in Irak is opgelopen tot 41. Er raakten 105 mensen gewond. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeheist door islamitische staat. De aanslag werd gisteren gepleegd toen er een voetbalwedstrijd aan de gang was. Volgens het Amerikaanse persbureau EP had de IS het gemunt op shiïtische militanten die in het stadion waren. Het relatief kleine stadion ligt op ongeveer 50 kilometer van de hoofdstad Bagdad. Een beveiliger van de Belgische kerncentrale Tianj is donderdag doodgeschoten in Charleroi, meldt de krant La Dernière Heure. Volgens de krant werd daarbij zijn toegangspas gestolen. Het pasje is meteen gedeactiveerd omdat het pasje toegang geeft tot gevoelige plaatsen in de centrale. De man werd gedood toen hij donderdagavond zijn hond uitliet. Het is niet duidelijk of de moord verband houdt met de terreurdreiging in het land. Begin dit jaar schreef de krant al dat terreurverdachten een topman uit de kernenergie sector hadden bespied. Vliegveld S'Aventum bij Brussel zal zeker tot dinsdag gesloten blijven. De luchthaven onderzoekt nog hoe de normale dienstregeling weer kan worden opgestart na de aanslagen van dinsdag. Inmiddels kunnen sommige passagiers wel hun bagage ophalen. En ook hebben honderden mensen de afgelopen dagen hun auto opgehaald uit de parkeergarage van het vliegveld. Sinds de aanslagen in Brussel zijn bij de Nederlandse politie bijna 2000 meldingen van burgers binnengekomen die met terreur te maken hadden. Dat zijn er honderden meer dan normaal, zegt de politie. De meldingen lopen uiteen van... er zit een Arabisch uitziende man in zijn tas te rommelen... tot ik heb Salah Abdeslam gezien. Volgens de politie dreigt het gevaar dat mensen achter iedere boom een beer zien. Maar betekent dat niet dat mensen niet meer moeten bellen. Het is aan de politie om de melding te duiden, zegt een woordvoerder. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag wel meer sluierwolken bij 12 tot 15 graden. Komende nacht gaat het vanuit het westen opnieuw regenen. Bij de paasdagen wisselvallig weer... Het morgen kan het op onweersbuien, maandag kan het aan zee stormachtig waaien. Dit was de FM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sehoka van de ANWB. In Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Er staat 4 kilometer tussen Stroen en Knopend Hoevelaken. A4 richting Amsterdam, 3 kilometer tussen Hoogmade en Knopend Burgerveen.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 We zijn weer terug voor uh, het tweede uur. Welkom terug, luisteraars. Ja. Geen storm, hè? De... Nou, vorig weekend ja, dacht dat... ik wel eventjes dat er een uh, sportieve storm over Zandvoort was. Ja, dat is, waar, dat is waar. En daarvoor zit uh, dus bij ons uh, George Polman. Ja. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen, George. Goedemorgen. George uh, of Shors? Je ja, mag allebei. Oh. Uh, doe maar in Zandvoort George. Uh, George. Uh, eenvoudiger, <laughs> ja. We houden het Nederlands. Ja. Uh, het was een drukte, hè, vorig weekend? Ja, het zo was over een mee. groot succes uh, qua aantallen mensen met alle evenementen. Ja. Het lopen, het fietsen en het rennen, dat was, uh, ik geloof, bij elkaar uh, 30.000, 40 40.000 mensen op de been. Ja, ik woon in Nieuw-Noord en ik heb nog nooit zoveel fietsers uh, voor mijn deur langs ja. zien gaan. Nee, dat is echt een evenement dat elk jaar weer groeit. Ja. En er komen steeds meer mensen terug en er komen nu weer bij. Dus dat is uh, heel leuk om te zien. Ja. We praten nu over de zondag, hè? Over de zondag, ja. ja. Hoeveel lopers maar er uh, ongeveer? Actief hebben 14.000 mensen meegelopen. Dus dat is uh, ook een record. Ja. ja. Dat was de loop, circuit, strand, dorp, circuit. Ja. En dan daarvoor de 5 kilometer loop. Dus dat is het leuke van die uh, circuitrun op zondag. Je kan ja. eigenlijk met de hele familie daar uh, terecht. Het begint met een kidsrun. 900 meter. Dan heb je voor iets oudere kinderen 2 kilometer. Dan uh, de 5 kilometer... Dus dan kan je natuurlijk, als je daar met je gezin heen gaat, de een die loopt ja. de 12 kilometer daarna. De eentje loopt tussendoor 5 kilometer. En ondertussen kan je omst de beurt op de kinderen passen. Dus, en aan het eind van de dag heeft iedereen een mooie medaille. Ja. Voor jullie vanuit de organisatie alles goed verlopen? Ja, wij zijn natuurlijk heel blij met uh, Le Champion als uh, partner. Negen ja. uh, jaar geleden had iemand van onze Rotary Club uh, het idee, we moeten wat doen met het circuit. En met uh, een ren evenement, en dat was toen een heel ambitieus, een marathon. En toen kregen we al snel door dat dat uh, niet zo eenvoudig te organiseren is. Ja, dus al ja. vanaf uh, day one hebben we Le Champion erbij gehaald. En met hun professionaliteit hebben ze het evenement eigenlijk uitgebreid uh, tot wat het nu is, uh, met zoveel deelnemers. Ja, in totaal, je zei 14.000, maar er waren nog andere zaken, zoals de 5 kilometer Ja. Kom je richting 20.000 Ja, je komt deelnemers. zeker richting 20.000 uh, actieve deelnemers ja. voor zo'n heel weekend. Ja, dat is zeker. Onvoorstelbaar, hè? Ja, dat want is ook, ook is... nu op zaterdag. Uh, zo'n dorp wordt gewoon ja. compleet verdubbeld. Ja. <laughs> dat is echt waanzinnig. Ja, we krijgen ook alle medewerking van de gemeente Zandvoort. Ja. Uh, want die willen natuurlijk jaar rond uh, toerisme. Ja. En dit is natuurlijk een heel mooie aftrap van het seizoen. Dus eigenlijk uh, met die sequieren. En dit jaar was hij nog een weekje eerder uh, dan normaal vanwege de Pasen. Maar ja. volgend jaar is hij weer zo rond... 26 maart 2017, zet het ja. in je agenda. Ja. Ja. Uh, maar nu een weekje eerder vanwege de Paas op 20 maart. En dat is dan de aftrap van het seizoen. En de gemeente staat natuurlijk heel blij mee, want ja. hij heeft enorme exposure. Ja, we, we hebben Le Champion als organisator ervan. Uh, doen jullie zelf als comité daar dan, ik denk eventjes aan contacten met de gemeente voor afzettingen. Allerlei dingen, verkeersregelaars. En ja. Of doet Le Champion alles? Nee, wij hebben natuurlijk ooit het initiatief genomen en alle partijen bij elkaar gebracht. Ook de mensen van het circuit, want het circuit is natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Die stellen hun hele complex ter beschikking. Ja. En ons doel is natuurlijk ook fondsenwerving. Dus we hebben altijd één uh, landelijk aansprekend goed doel. Maar gedurende het hele jaar hebben we ook lokale goede doelen. Zoals uh, de ijsbaan bijvoorbeeld. Of een uh, vakantiekamp voor kinderen van Plusbund Of een kerstdiner voor de voedselbank. Dus dat soort dingen, ja, daar heb je natuurlijk geld voor nodig. En um, dat is een beetje zoals zo'n serviceclub als de Onze uh, functioneert. Je bent een beetje een smeermiddel. Dus je kan ja. partijen bij elkaar ja, brengen. Ja, ja. Je kan wat geld ophalen. Wie zijn we? Nog uh, even dus daar? de Rotary Club Zandvoort. Oké, okay. uh, ja, voor alle duidelijkheid. Ja, ja nee, dit is wel belangrijk om even te zeggen. Want uh, we hebben, we, je praat over Le Champion. Je praat over de gemeente Zandvoort. Maar de Rotary Club is uiteindelijk degene geweest die... Het bedacht heeft. Ja, met dat, het idee. Zo mag ja, ik het wel nee, dat klopt. zeggen. Nee, ja, dat, dat, uh, die eer die moet ik toch ja, aan nee, een paar terecht. mensen binnen onze club geven. Terecht. Die ja. hebben dat. Uh, ja, een hele goede fonds is dat geweest. Wij natuurlijk nu uh, bijna tien jaar later uh, uh, nog steeds de vluchten van plukt. Uh, de Rotary doet veel, hè? Nou ja, veel. Je moet het ook weer niet overdrijven. Nee, ik bedoel, maar ik. ik, ik, ik... Ik heb ook in andere kringen nog wel, ken ik mensen die ook bij de Rotary zitten. En als ik dan hoor wat die organiseren, er is altijd wel een goed doel inderdaad te vinden. Waar mensen zich hard voor maken en dat wordt dan verbonden aan iets, iets moois. Ik, ik ben zelf een keer bij een lezing geweest van een meneer die heel veel over Haarlem wist. En nou, dat, dat wat dat dan oplevert zo'n avond, dat gaat ook weer via de Rotary naar een goed doel. Dus dat, is, dat vind ik mooi. Ja, weet je, voor ons uh, hoort het eigenlijk een beetje erbij. Het gaat om het evenwicht uh, in het leven. Je bent natuurlijk heel hard bezig met je eigen gezin en met je werk en met je carrière. Ja. En dan, uh, juist door dit soort evenementen, zie je gewoon zoveel dingen om je heen. Brengt je weer terug ja, naar, uh, ja. naar de bodem. En dat vinden we ook zo leuk met zo'n en Elk jaar selecteren we dan een hoofdgoede doel. Uh, ja, wat moet je dan kiezen? Dus daar hebben we dan een aantal uh, presentaties van doelen uh, die we dan bijwonen. We krijgen natuurlijk dingen onder Melden de die mensen zichzelf aan bij jou? Of uh, is, is dat iets wat jullie ze, zeg ja, maar uitzoeken? Ja. en um, in dit geval was het heel bijzonder. Uh, ja, uit uh, toen ik hier in Zandvoort woonde en naar de middelbare school fietste. Elke dag uh, was mijn fietsmaatje en nog steeds goede vriend uh, Nico Blom. En die blijkt dus nu, blijkt, uh, hij is kinderkardioloog, professor kinderkardiologie... Hij is verantwoordelijk voor het AMC en het LUMC. En vanuit uh, die optiek zit hij ook in de raad van aanbeveling van Hartekind. Dus dat is zeg maar iemand uit het dorp, een vriend, en die zegt: Van nou, uh, wij zijn bezig met een heel bijzonder traject. En dat kan ik nu ook wel even uitleggen met uh, Hartekinderen. Ja? Uh, dus het doel van het afgelopen jaar, dat zijn kinderen met een aangeboren hartafwijking. En wat blijkt: uh, hoe eerder je daarbij bent, hoe meer uh, kans je hebt op genezing. En met name ook hoe voorspoediger die genezing gaat. Dus je moet je voorstellen een kind uh, van één jaar of twee jaar dat al drie keer heel zwaar geopereerd is. Ja, heeft daar enorme naweeën van. Ja. En Dat zelfs uh, posttraumatisch uh, post stresssyndroom. Ja. Ja. Dus uh, kan je die ingrepen beperken, dan win je enorm veel uh, voor de toekomst van zo'n kind. Ja. En uh, nu zijn ze bij harte kinderen bezig met een uh, onderzoek in deze regio, van Leiden tot Haarlem, zeg maar... om al bij ongeboren kinderen die hartafwijkingen op te sporen. Zodat je dus die eerste drie dagen die cruciaal zijn voor de behandeling... Dat alles al in uh, gereedheid staat, in paraatheid. En dan kan je dus uh, de kinderen een betere toekomst uh, bieden. Nou ja, dat Want is ja, mooi dat dat dan ja. via, hè, via jullie uh, ja. naar voren komt. En dat je daar dan uh, je hart voor kunt maken. Nee, dus, dus dat is eigenlijk wat wij belangrijk vinden. Uh, ja, natuurlijk uh, kinderen een toekomst geven. Dat kinderen zijn de aanspreekt. toekomst, hè? Ja, ja dus, precies. Uh, ja. Simpel is dat. Maar die stichting hart, die Kind die... Uh financiert of heeft als doel om uh, onderzoek en dat soort zaken ja. te financieren. Niet de ingreep zelf, nee. want dat is uiteraard... Uh, ja. ...de medische ingreep is een heel ander verhaal. Nee, maar wat je dus ziet is... Maar het is meer uh, onder research. Klopt, ja. Je hebt natuurlijk de Hartstichting. Ja? Maar de Hartstichting die, die stelt zijn eigen prioriteiten. En dat zijn met name dus uh, mensen 50 plus... Op leeftijd uh, die dan uh, problemen krijgen met, met ja. vaten die dicht slippen en, en hartfalen, hartinfarcten. Mm -hmm. Nou Daar gaat uh, hun aandacht naar uit. Omdat het is de grootste groep. Dat is ja. ook logisch. Nou heb je natuurlijk toch uh, die hele bijzondere groep die veel kleiner is ja. met een aangeboren hartafwijking. Maar die dreigde een beetje onder te snemen naar mening van een aantal mensen. En die hebben dus die stichting Hartenkind uh, opgericht. En die staat uh, nog een beetje in het begin. In de kinderschoenen. Dus juist uh, in zo'n beginfase kan je dan het verschil maken. Hoe, hoe hebben jullie dat uh, nu uh, zeg maar zichtbaar gemaakt uh, bij, deze, uh, bij deze circuit, Rut? Want hè, er, is, ja. er is natuurlijk voor. Uh, hè, het doel was om daar geld voor binnen te halen. Hoe hebben jullie dat geventileerd? Nou, we hebben eigenlijk uh, drie mogelijkheden om, om geld op te halen: Eén is dus uh, wat ik al net noemde: parkeren. Een uh, stelt uh, parkeerterrein ter beschikking. Dus iedereen die die dag komt en parkeert bij het circuit... die betaalt uh, 10 euro voor het parkeren. Nou, dat wordt ook gecommuniceerd op de website van Le Champion. En Le Champion is natuurlijk een, die stuurt mailings van tevoren. Ik geloof dat ze een bestand hebben van 60.000 mensen. Die krijgen allemaal keurig uh, ja. daar bericht van. Kom maar, en op en, de parkeerkaart staat dan ook het verhaaltje over hartenkind. Uh, maar dat, dat is, is dat voor het volgend jaar of is dat voor nee. dit jaar geweest? Nee, dus dit jaar hebben we met het parkeren gewoon heel concreet geld opgehaald uh, voor hartenkind en ook voor de lokale okay. doelen. Daarnaast hebben we natuurlijk nog een VIP-team. Dus onder andere uh, Nick Meijer, uh, ja. de burgemeester, die loopt mee. Fred Teven was helaas van de trap gegleden. Dus dat ze enkel versterkt, die kon niet meedoen. Maar zo lopen we dan met een, een kleine honderd mensen. En iedereen, die iedereen dan, in zijn eigen omgeving kan ja. natuurlijk dat ook promoten. Precies, ja. Ja. Maar het hele bijzondere uh, dit jaar. Hè, we hebben dus harte kinderen geselecteerd en daarmee een platform uh, gegeven. Uh, en wat blijkt, de hartekinderen kinderen zelf... dat zijn eigenlijk uh, de beste fondsenwervers. Dat ja. zijn een soort sponsormagneten. Dus ja. die hebben uh, ja, veel meer geld nog opgehaald uh, dan wij dat normaal. Dat zijn kinderen die zeg maar, al geholpen zijn... en die dus daardoor uh, zeg maar, uh, dat kunnen laten zien? Ja, of dat hoe... zijn hele wisselende situaties. Uh, en dat is dus een beetje die, uh, ja, wat dan ook zo bijzonder is... als je met dit soort trajecten bezig bent... Uh, er zijn dingen die je van tevoren totaal niet bij stilstaat. Dat uh, is bijvoorbeeld een verhaal. Uh, het meisje zeg maar, wat het meeste geld heeft opgehaald binnen de, de groep van hartenkind. Die heeft uh, iets van 3500 euro opgehaald. Zo. En die heeft een zusje met een aangeboren hartafwijking. En dat zusje die komt uit China. Dus het is een Chinees meisje. Die is dus geadopteerd. Hij heeft een aangeboren hartafwijking. En haar zusje uh, die ook uit China komt... En ook uh, met haar gezondheid uh, problemen heeft. Ja, die heeft toch als een soort ambassadeur is naar buiten getreden. En, en die heeft dat gewoon voor elkaar gekregen. Geweldig. Dus bij elkaar hebben die harte kinderen met hun familie en hun broertjes en zusjes en kennissen enorm bedrag opgehaald. Nou, wij als Rotary hebben dat uh, aangevuld met onze uh, acties. Als is er al uh, te zeggen, Jos, hoeveel uh, het heeft opgeleverd? Ja, uh, bij elkaar is het 75.000 euro. Wauw. Wow. En still counting, dus, dus uh, de fondsite van hartenkinderen. Daar komt nog steeds uh, geld op in. Ja. Gigantisch. En uit de opbrengsten van het hele evenement... Uh, sponsoren jullie ook lokale evenementen? Begreep ik ja, dus, dus net die, even tussen neus en lippen ja. door. Nee, die, de ijsbaan, ik noem maar wat. Dat klopt, ja. Die 75.000 euro, dat is alleen voor hartenkinderen. Maar daarnaast ja. hebben we ook nog een budget voor de lokale goede ah, okay. doelen. En ik uh, moet nog één ding noemen. Tijdens de inschrijving voor de sequieren. Uh, kan elke deelnemer, he, die krijgt dan ook uh, een pagina met dan uh, dit is het goede doel van dit jaar en uh, maak alsjeblieft een extra bedrag over. Dus, dus de inschrijvers, dus iedereen die meeloopt, de meeste mensen daarvan, uh, die doen ook nog een bijdrage. En wordt dat dan, uh, kunnen ze dan aangeven van ik wil graag dat ja. Uh, geven aan dat, dat uh, ja. goede doel? Uh, er zijn mensen die uh, maken 1 euro over. En er zijn mensen die maken 50 euro over. Dat, ja. dat, dat wisselt gewoon heel erg. Ja. Ja, met alles zijn we natuurlijk heel blij. Ja, ik en, zeggen, het maakt niet uit hè, hoeveel. En onder die mensen verloten we dan ook een prijs. Dus uh, we zijn natuurlijk altijd uh, blij met, met clubs zoals uh, Centerparks. Die stellen elk jaar een, een midweek uh, ter beschikking. Maar ook uh, DFD Seaways. Die stellen dan een overtocht naar Newcastle uh, ter okay. beschikking. Dat vullen we dan aan met een diner. Ja, dat zijn natuurlijk leuke prijzen. Ja, ja. zeker. En uh, nou ja, de, de notaris van de Valk trekt dan de twee <laughs> prijswinnaars. En, is dat uh, al gebeurd of nog niet? Dat is al gebeurd. Ja, okay. En het leuke is dus uh, dat die prijswinnaars, als je ze informeert, die zijn ook heel enthousiast uh, over de doelen. En die hebben dus dit jaar hun prijzen ter beschikking gesteld aan uh, Hartekind. Nou. Dus, dus een meisje wat uh, zoveel geld okay. heeft opgehaald, uh, um, Die kon haar ouders weer blij maken met een mooie uh, overtocht uh, naar Newcastle. Monkastel. Ja, wat bijzonder goed. Laten we niet vergeten wat er volgend jaar gaat gebeuren. Ja, ja, dat zeggen, is het heel tot belangrijk. Zot, uh, volgend jaar, ja. wat, uh, ze, is daar al wat over te zeggen? Uh, ja, we zijn nu net aan het bijkomen van dit jaar, want het is toch altijd een ja. krachtige krachtinspanning. Maar volgend jaar is natuurlijk het tweede lustrum, de tiende keer ja. uh, dat de circuit uh, wordt uh, gelopen. En ik heb al contact gehad met de gemeente. En daar moet natuurlijk wel een uh, bijzondere uh, editie van gemaakt worden. Ja. Uh, dus daar moeten we nu over nadenken. Hoe kunnen we het hele dorp erbij betrekken? Want hoe meer mensen langs de kant staan, hoe beter. En uh, kunnen we nog bijzondere activiteiten uh, toevoegen? Ja. En wat gaan we dit jaar selecteren voor, voor Goed Doel? Goed doel. Nou, ja. ik, ik, ik zie net weer uh, de, de dame van Ode aan Zandvoort uh, die nog steeds hier rondloopt. Ik zou zeker ook met haar even spreken. Want uh, zij de, de echt jongen, die gaat het druk krijgen. Dat weet je ja. niet weten. Oh, ik ga soms wel even lobbyen inderdaad voor een mooie pagina in dat blad. Uh, dat is een goed idee. Ja. Ja. Nee, bijzonder. Dus uh, volgend jaar uh, wordt weer een, een aparte... Uh, uh, Tiende maal ja. dat is toch... Bij, ja, bij het, het, ik heb het net verteld, de uh, Stichting Nieuwjaarsconcerten... Zandvoort bestaat ook tien jaar ja. uh, volgend jaar. Dus er komen heel wat uh, jubileums, jubilea. Nee, het is bijna niet meer weg te denken uit Zandvoort. Het is een hartstikke mooi stukje Zandvoort-promotie. Ja. En uh, nou ja... Zandvoort gaat ons aan het hart natuurlijk. Laat hem niet vergeten. Een mooi sportief ja. evenement ja. ook nu, natuurlijk. Nee zeker. Het is natuurlijk uh, kinderen die binnen zitten. Ja, die ja. moeten naar buiten om te rennen. Ja. Natuurlijk niet alleen achter de nou koffie. Ja, wat, wat het natuurlijk. En zeker omdat het het begin van het jaar is. Uh, mensen die na, naar Zandvoort toekomen. En misschien nog nooit in Zandvoort zijn geweest. Kan ik me trouwens niet voorstellen. Maar dat is een ander verhaal. Die komen hier naartoe. En die ontdekken ongetwijfeld wat een prachtig dorp dit is. En wat ja. alle mogelijkheden zijn in dit dorp. En komen dan de rest van het jaar nog wel een keer terug. Nee, dat is, uh, staat buiten kijf. Kijk, ik ben op een gegeven moment het dorp uitgegaan om te studeren. Maar toen mijn kinderen uh, gingen opgroeien, dacht ik ook van ja, ik heb hier zo'n goede terug. jeugd gehad. <laughs> en, uh, ja. nou, die hebben ook uh, een hele mooie jeugd gehad hier. Ja. En, en eigenlijk... Uh, ja, je hoort natuurlijk wel uh, opmerkingen over Zandvoort, over de boulevard, dat het niet zo mooi is. Maar uh, uh, als je hier woont, het, het is een prachtig dorp. Ik, ik, uh, elke ochtend zeg ik, kom ik hier. Ja. Al, en daar gaan we trouwens ook wat aan doen, hè, met uh, alle mooie plannen ja. voor de watertoren en ja. de, uh, andere projecten. Dus, uh, Zeker. En en ook, uh, als je naar de zee kijkt, dan is het toch wel prachtig. Ja, de natuur is hier onovertroffen. Ja. Uh, nou, volgend jaar een ander uh, doel. Ja. Dat gaan jullie selecteren in de loop van dat dit klopt. jaar? Nou, Eigenlijk al vrij snel hoor. Voor de zomer willen we dat toch uh, duidelijkheid okay. hebben. En, en de, op zich, de, de activiteiten blijven hetzelfde? Nou, We zijn dus nog aan het denken om het uit of, te breiden. Om het uit te breiden. Uh, maar daar hebben we nog uh, niet heel concreet uh, dingen voor uh, op de lijst. staan. Dat gaan we horen. Ja, we hebben nog een, uh, nou, een klein jaartje om daar iets ja, voor ja, te doen. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Goed, Sjors, heel erg bedankt. Graag gedaan. Dan, uh, daar uh, is even die terugblik, tegen en kijken wat we gaan doen. En ook de liefdadigheidsdoelen, dat is toch wel heel ja. belangrijk. Jazeker. En uh, ja, van deze kant uh, eigenlijk alle inwoners van Zandvoort. Uh, heel erg veel dank voor het enthousiasme. En de mensen die langs de kant hebben gestaan met, met, met water en met sinaasappels. Ja. En, en alles en alle toejuichingen. Maar daarvoor komen de lopers naar Zandvoort. Ja, het is een ja. heel afwisselend parcours. Ja. En hoe ja, meer mensen er langs de kant dat is, staan. Dat is toch ja. zo, zo mooi? Die haltest gaat. Ja. Dat is een feest. Maar eigenlijk zou je elk, elke wijk, elke straat waar je doorheen loopt... die zou dan moeten ja. staan met een eigen band en een eigen feestje. En, en dan ja. uh, wordt het <laughs> nou, nog volgend leuker. Volgend jaar wordt het een jubileum, dus dat, dan gaat dat gewoon gebeuren. Ja, nee, daar moeten we aandacht aan besteden. Ja, precies. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. En, en tot, tot uh, volgend jaar. Tot er meer nieuws is. Ja, of, okay. of als er meer nieuws is, ja. dan mag je okay. altijd komen. Dat weet je. Heel graag. Santana, she's not there. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in CFM. CFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Ja, het Antwoord. Ja. En we, wachten op, we waren een uh, beetje aan het headbangen hier. Maar ja. is en we man. wachten op ja. Marianne Rebell, Marianne die, die he... komt eraan. En ondertussen ja, ze is there. daar. not there, precies. <laughs> we gaan het even over de, de agenda <laughs> hebben. Uh, tot en met 31 maart uh, bij Pluspunt nog steeds de expositie Schilderijen van Erik Meder. En uh, dat is zeker de moeite waard. Ja, en tot en uh, met uh, 8 mei is er uh, in het uh, Zandvoorts Museum nog steeds... Uh, de tentoonstelling Eerbetoon aan Frans Molenaar. Waar we het ja, een paar prachtig. weken geleden uitgebreid over ja, hebben gehad. Klopt. En uh, alle lof daarvoor. Zeker. De moeite waard. Uh, Zometeen komt Erik Weijers praten over de paasraces. Dus daar gaan we het verder niet over hebben. Uh, <coughs> zondag uh, is er ook muziek op zondagmiddag bij Studio Anthony. Dat is op de Oosterparkstraat nummer 44. Dat is van 4 tot 6. Ja, en in het kader van de promotie van het Gasthuisplein eten, muziek en uh, festiviteiten, is er uh, een paasbrunch en live muziek bij het Wapen van Zandvoort op. 27 maart. Of morgen. Ja, dat is morgen. Vanaf 12 uur. Vanaf 12 uur. Goed, op 1 april, het is geen grap, is er een bijeenkomst van het genootschap Oud Zandvoort in de Krocht. En dat begint om 8 uur. Dat is de gewone ja. genootschapsavond. Ja. Ah, okay. Dan hebben we op datzelfde 1 april opening van de kinderkunstlijn. Daar zouden we eigenlijk over moeten gaan praten. Ja, daar gaan we zo praten. Maar Jan is onderweg. Die, die, ja, maar Jan is druk, dus die komt eraan. En op 2 en 3 april automax street power op het circuit. Uh, het lijkt me dat we daar power auto's, uh, Misschien kan uh, Erik en, daar uh, straks ah, nog even Erik wat vragen, over vertellen. Ja. Goed, 9 april, dan gaan we weer zingen met Gree van den Berg bij uh, Rabbel. Of wat is het? Rabbel is het, hè? Want dat is een Zandvoortse bijnaam, toch? Rabbel? Oh, je, Eigenlijk is het was dat de, de zandvoersen bijna van schuiten. En die ja. hebben de nieuwe eigenaar hebben die maar bewaard. Bewaard, precies. Dus rabbel vanaf 8 uur s'avonds, dat is vrijdag 9 april. En hetzelfde vrijdag 9 april, dan is uh, de Nederlandse kampioenschappen aardappelschillen op het Kerkplein weer. Oh jee. Nou, ja, dat ja, is, vind ja. ik altijd een evenement fantastisch. Dat, dat is een geweldig evenement. Het plein staat ook helemaal vol. Helemaal vol. Het is uh, goed. Uh, dat, dat is trouwens geen uh, vrijdag, maar dat is een zaterdag. Excuus. zaterdag oh, is het 9 april. Goed. Voordat ik me uh, vergis. Daar... Uh, ja, 10, 10 april... Ja. Dan hebben we Jess in Zandvoort uh, met Cor Bakker in de krocht. Let wel, de echte Cor Bakker zoals we die kennen van uh, de televisie. Die, die korbakker. Die, okay. die komt volgens mij. En dat is om half vier in de krocht. De dingen gaat open ja. om uh, drie uur, dus uh, kom daarbij. Ondertussen is. Uh, goedemorgen, Marjan. Marjan Rebel aangeschoven. Die uh, heeft het, nou ja, ik, ik zal zeggen vreselijk. Daar hebben we een andere kreet voor. Maar we zeggen het netjes. Ja. Ze heeft het vreselijk druk, want ze heeft gasten. En ze moet uh, laveren tussen de gasten en tussen de radio. Dus gelukkig is ze er. Goedemorgen, Marja. Ja, zou het doen. Ja. ja, ja. ja. Uh, de kinderkunstlijn. We hebben het net al even genoemd in de... Uh, agenda Dat, uh, Er is dus uh, 1 april de opening van de kinderkunstlijn Zandvoort 2016 in de Krocht. Het thema dit jaar was Oud Zandvoort en het is om twee uur s middags die opening. Maar Marjan, vertel even, hoe is het gegaan dit jaar met die kinderkunstlijn? Wie hebben de dingen gemaakt? Uh, zoals altijd groep 8 van alle basisscholen in Zandvoort. Uh, We hebben het thema Oud Zandvoort gekozen omdat de klink 25 jaar uh, bestaat. Het blad is dat, het wat? Blad. Het blad, van, uh, het blad. Oud, uh, oud van het genootschap. Ja, genootschap Oud-Zandvoort. Tegenwoordig heet dat geloof ik Oud-Zandvoort. Maar als ik daarin uh, niet goed ben, dan hoor ik dat vanzelf wel. Ja. Uh, in ieder geval de klink. Nou, normaal hebben we een wat meer aansprekend thema... voor uh, de kinderen tussen de tien en de twaalf. Want uh, je hebt het Sikipark Zandvoort gehad. Je hebt uh, uh, Grandorado gehad. ja. Um, nou, noem allemaal het, het strand, uh, vrijheid, uh, dieren, uh, enzovoort. Dus dit was eigenlijk best wel een heavy stuff voor ja, mij. Ja, want hoe inspireer je ze dan daar wat mee te doen? Jezus, nou, uh, helemaal <laughs> toepasselijk voor de Pasen deze tekst. Maar goed, vergeet <laughs> mij. In ieder geval, um, oud Zandvoort spreekt die kinderen niet aan. En wat er klinkt, nee. nee, dat lijkt me hartstikke lastig. Pfiou. Want... Kijk, bij hun is oud oma en is, is oud... Nou ja, daar zijn we even niet mee bezig. We zijn bezig met, uh, met uh, hip en met jong ja. en vooruit. Ja, Pot en weet ik veel. allemaal. En dan komt er gewoon ook nog een wat oudere uh, uh, juf... een gastcollege geven over het genoot over Oud-Zandvoort. De klink. En dan ga je vragen, weet iemand wie dat of wat dat is? Nou, niemand. Uh, Oud-Zandvoort, ja, dat weten ze wel, maar ook niet al te veel. En dan moeten ze een thema gaan bedenken voor Oud-Zandvoort... om dat feestelijk uh, aan te kleden. Dus die theorielessen die bestonden uit een twintigtal, dertigtal foto's van gebouwen... Die er nu ook nog staan. Maar ook voor de oorlog er stonden. Dus je hebt ook je, je theorieles natuurlijk ontzettend moeten aanpassen. Ja, het was afzien aan, aan het onderwerp wat je dit jaar ja. ging gebruiken. Ik kreeg ook gewoon constant les van uh, meneer Kiefer. Uh, van het uh, Oud-Zandvoort. En van uh, de heer Gersensen. Ja. En uh, daar zijn foto's weer gedigitaliseerd. en ik kon dat projecteren in de klasse. En dan kon ik daar allerlei verhaaltjes bij vertellen. En ik heb het eigenlijk zo gebracht. Kijk naar nou dat het gebouw, bijvoorbeeld Kruidvat. Uh, dat was eerst uh, het ouderlijk huis van de heer Sensen. Daarna, in de, of net na de oorlog, is het badhuis geweest. Je moet je voorstellen dat je daar naartoe ging in een jas met een handdoek om je nek en dan kon je gewoon daar uh, voor een paar centen in bad. Eén keer in de week. Eén nee, nee, nee, nee, <lacht> <thuis, lacht> <een>, keer, <lacht> keer in de week. De ja, de ja, week. Nee. Nee. Nee, keer in de week. Als je geen, geen lavet had of geen douche had, nee. ja, dan moest dat. Ja. Ja. Ja. Enzovoort, enzovoorts. Nou, zo kon ik alle gebouwen kon ik m, redelijk een eigen tijdsverhaaltje geven. En... Um, en, an, en, en dingen zoals visserij en spreekt dat ja, niet tot de verbeelding? Dat is wel zo. Ik heb ja, dan Jongens. Dan kunnen we wat zacht, want ik sta. Ik, ik weet het niet meer. Ik, ik, ik weet het echt niet meer nu. Wat kom ik hier in godsnaam doen? Ja. Maar um, de visserij, ja, daar hebben we dus nou, wel. Noem noemen wat van dat soort dingen. Je ja. inspireert dat. Maar we hebben gebouwen. Ja, oh, daar wilde je wat daar mee. Daar wilde ik okay. wat mee, want die kunnen ze nog uh, aanraken. Ja. En ja. wat is er in hemelsnaam nou van geworden? Een voorbeeld is dat er ook een heleboel kinderen... zo'n 152, 153 kinderen... Hebben, een heleboel hebben een kerk geschilderd. En daar hebben ze het kruis van afgehaald. En daar hebben ze een McDonald's van gemaakt. Want ze zijn de architecten van de 21ste eeuw. Dus als je dan nou gaat zeggen... wat voor betekenis had die kerk voor Zandvoort toen hier gebouwd werd... Ja, kerk, kerk, kerk. Er zitten alleen maar zondagmensen in. hè Zoals de jeugd dat zou kunnen zeggen. Dan zeg ik, nou kinderen, luister. Jullie hebben bijvoorbeeld een discotheek. Of jullie hebben een hangplek. Of jullie hebben een Vespa-winkeltje. Waar jullie lekker voor blijven hangen de hele middag. Enzovoort. Maar in welke tijd dan ooit. En, en hoe je het went of keert. Als je ergens mee zit. Naar wie gaan jullie dan? Gaan jullie op je kamer zitten nadenken? Gaan jullie naar een oma? Een heleboel vissersvrouwen vroeger... moesten hun man en zonen missen... omdat ze uh, vis, vis moesten vangen. En die gingen dan naar de kerk voor troost. Dus het heeft, welk geloof je ook, aanhaakt... Het heeft wel degelijk waarde. En als jullie daar een McDonald's van maken. En jullie daar zondag lekker gaan zitten. En dan lekker een hamburger gaan eten. Maar ook wel over de dingen van het leven gaan praten. Van mijn part. Maak het een McDonald's. Troost eten. ja, dus, um, ja elk, elk gebouw had gewoon zo zijn verhaal. En ik heb eigenlijk de leukste... Les. Nou, Ever dat, gedraaid. dat was wat ik wat ik zat te denken. Want je, je, je haalt natuurlijk dingen bij kinderen naar boven. die je forceert ze eigenlijk. Hè. Je, je, je dwingt ze om. A trigger. Ja. ja. Dus dat is natuurlijk prima. Oh, het was... Maar was het? Was het wel wat je verwachtte? Of was het ook wat de kinderen verwachten? Of had je het idee van... Wow, ze zijn eigenlijk een totaal andere kant uitgegaan... ...als wat ze misschien van tevoren bedacht hadden? Nou, dat is wel een interessante vraag. Want wat mij opviel... Ik had ook een paar foto's van uh, de kerkstraat van vroeger. Dat ze daar gewoon kuierden richting ja. zee. Ja. En dat je gewoon een leuke taartenwinkel had. En uh, de, de grandeur zou ik maar zeggen. Hè? Ja. En dat je daar ook nog met paard... Uh, uh, met de auto. Ja, ja, ook nog met zo'n oude knap. Ja, ja, of zo'n zo uh, ja. oude auto inderdaad. Nou, wat en er stonden die... nog bomen. Ja, nou dat wil ik zeggen. Wat al die kinderen hebben getekend zijn kerkstraten met groen. Ja. Ja. Die vinden het zo saai. Ja. Ja. Het is grijs en grauil. grijze grauwe rotmassen. Ja. En zij maken daar weer een doorgang naar strand. Ja. Dat ik denk Jezus, als Zo je tektes van deze tijd ja. die hebben het beter bekeken als ja. uh, net na de oorlog. Ja, Godziek Dikkie, wat ben ik trots op die gasten. Zeg. Ja. En wat een prachtige prachtige werken hebben ze gemaakt. Nou, heel Bijvoorbeeld bijzonder... de Watertoren. Daar hebben ze een pretpark van gemaakt. Hè? Met um, een glijbaan van bovenaf ja. helemaal gezekerd naar zee. Nou, ja. Wat een top idee. <laughs> Geweldig hè? Nou, in ieder geval alle werken. Ik moet er nog twintig uitrijden. Alle etalages in Zandvoort. Uh, en één, uh, het wapen van Zandvoort. Want het hoort eigenlijk bij ja. zo'n stukje historie. Die mochten ook zes werkstukken hebben van mij. Het zijn wel kinderen onder de 16. Maar goed, we hebben het daar even niet over. Het hoorde erbij. Ja. Um, alle werken zijn te bezichtigen in de diverse straten door heel Zandvoort en dan inderdaad 1 april om 2 uur de opening en ik wil wel zeggen dat het een kind is de kinderkunstlijn Zandvoort het kind uh, is omarmd geworden en nog steeds is van Gertone. ik ja. vind het eren wie ere toekomt hij, hij is daarmee hij heeft deze... het omarmd ja. en ons de kans te geven om dat nu al 9 jaar te kunnen doen ja Oh, jullie hebben dus ook een jubileum volgend, volgend jaar. jaar. Jo, ja. het wordt druk in Ten het dorp volgend jaar ja. met al die jubilea. Ja, is er veel? Nou ja, de de de running, de run, Secret run. Oh ja, klopt. Nou, het Stichting ja, tien, Nieuwjaarsconcert ja. bestaat ook tien oh, jaar. Oh, jeetje, ja, ja echt. We hebben ook een jubileum. Ja? Dus dat oh. is wel heel bijzonder oh. allemaal. Oh. Misschien dat ja. wij erover nadenken om dan een, een thema aan te pakken in de vrede. En dat we die schilderijen dan gaan veilen voor een goed doel. Nou. Maar dat is, uh, dat is nog toekomst. Nog een muziek. jaar verder. Ja, ja. Precies. Jij zit hier het verhaal te vertellen. Doe je het ook helemaal alleen? Of doe je Hilly, het niet meer? Uh, heel heel Hilly, uh, Jansen en ik zijn het okay. gestart. Yeah. Uh, als kunstvriendinnen al heel lang uh, omarmen we dit project natuurlijk. Vanzelfsprekend. Heel yeah. is natuurlijk altijd erbij. Uh, in die zin ook supportend. Um, en wij hebben een vaste crew, Rob Bossing. niet te ja. vergeten, die de posters uh, maakt ja. oh. en alle foto's maakt. En Al de dames, hè? En de dames. Noem ze even. We moeten even de dames Dan noemen. Dan hebben we Emmy Stopelaar, Aaltje Vink en de verfvrouw en onvergetelijke Trace P. Uh, met de broodjes na afloop. Dus ja, dit team is geweldig. En dat doen jullie al negen jaar zo? Heerlien en ik doen het veertien jaar. Waarvan we zelf eigenlijk uit eigen zak met een kleine bijdrage zijn gestart. Ja. En Gert Tone heeft toen gezegd... niet alleen één school, dat was toen de ONS. We doen alle scholen en jullie krijgen subsidie... om alle scholen te bevoorraden met jullie kennis. Ja, het is toch ook een heel bijzonder project. Het, weet je, het raakt natuurlijk meer dan één vlak. Hè? Het, het raakt ook het, het feit wat je, wat je aangeeft. Je geeft een stukje geschiedenis, maar je laat Laten kinderen ook gewoon kennis maken met kunst. En met het feit dat ze zich dus kunnen uiten op deze manier. Ja. En dat kan misschien voor hun toekomst best wel heel belangrijk zijn. Nou, ze nemen er in ieder geval heel veel van mee. Ja. Want ze moeten nadenken. Ze moeten schetsen, ja. creëren. Ze moeten het maken. Ze gaan exposeren. Ja. Ze hebben een vernisage ja, En een mogelijke verkoop. Precies. Dus op alle fronten hebben ze het kunstenaarschap meegemaakt. Ja, heel en mooi. zeker er wat van op. Nog één keer, 1 april, in de krocht. Dan wordt het gepresenteerd om twee uur middags. Oké, voor de rest. Dankjewel voor de aandacht. Graag gedaan en tot de volgende keer. Dankjewel. Fijn weekend, mensen, Marjan. Dikke muziekjes. Wonderboy. Zin in Zandvoort is Zin in 4FM. Zin in Met u. Goedemorgen, Zandvoort. Ja, dat waren de Kinks met Wonderboy en heel toevallig zit Erik Weijers hier. Ja, Erik Weijers, goedemorgen. Goedemorgen. We zijn uh, weer uh, helemaal, uh, ja, er, er gaat zoveel gebeuren en er is zoveel gebeurd, we willen eigenlijk alles van je weten. Ja, maar eerst eventjes, we hebben net de agenda voorgelezen en dat was op 2 en 3 april, Automax Power. moet ik me daar muscle cars bij voorstellen um, of zoiets? Ja, het zijn zeker allemaal sportieve auto's. Uh, het is wel eigenlijk een evenement bij ons op het circuit, twee dagen, wat echt een jonge doelgroep heeft uh, met sportieve auto's. Maar denk dan vooral aan uh, sportieve Honda's, Toyota's, okay. Opel's, BMW'tjes. Uh, vaak verlaagd, lekker, gesportief, lekker, uh, met, met, met een mooie muziekinstallatie. Echt jonge doelgroep <laughs> hè, die, uh, die, ja, die zijn auto wil showen. En daarmee op het sfeer natuurlijk, hè, want ja. dat is natuurlijk ook belangrijk. En uh, ja, dat wordt een leuk weekend. en Het is niet de eerste keer dat het georganiseerd wordt. Eigenlijk al, uh, ik denk al nou, een jaar of acht, negen dat dat uh, bij ons plaatsvindt. Ja. Oké, okay. goed, nou, dan weten we dat. Dan toe. weten we dat. Uh, nou, jullie maken erg veel reclame voor uh, zometeen, tenminste op Facebook, voor uh, begin juni. Ja, inderdaad. De verstappendagen. Ja, de racedagen. Ja. Druk bij Max Verstappen. Ja, dat wordt heel leuk. Ja. Uh, dat gaat echt een heel mooi druk weekend worden: twee dagen. Natuurlijk, niet alleen Max Verstappen met zijn Formule 1 auto, maar ook andere racers. die ja. uh, komen ja. internationale talenten in de Formule 4 komen dan onder andere ook in Zandvoort rijden. Uh, ja, er zal ook van alles en nog wat te doen zijn voor het hele gezin. Het moet echt een, een familie weekend worden. Dat is het uitgangspunt. Is ja, een familie ja, ja, weekend. Ja, ja, ja. ja. En uh, ja, er zal nog. Nu zijn we al begonnen met, met promotie. Maar er zal nog veel meer promotie gaan komen. Met name in de maand mei. En uh, ja, dat gaat. Evenement gaat wel landelijke bekendheid krijgen. Dus we verwachten echt twee dagen volle bak hier in dus Zandvoort. Ja, weet je. Hij, hij is natuurlijk zo langzamerhand zo. Hij komt zo naar boven met alle races die hij heeft gedaan. Alle dingen die er gebeuren tijdens de race. Dat is natuurlijk allemaal extra reclame en extra ja, aandacht. Ja, het is iedere keer weer een grote reclamespot. Ook voor ons natuurlijk. Ja. Hè, voor de autosport in zijn algemeen in Nederland. En dat is uh, fantastisch. En ja, weet je, we staan nog maar aan het begin van zijn carrière. Hè. Er gaan nog zoveel moois komen. Het is mooi als hij zich dan hier thuis voelt. Hè? Ja, nee. Kijk, Somford is zijn tijd zo hier en dat blijft ook zo. Uh, ja. uh, hij heeft natuurlijk niet heel veel. ...andere klasses uh, in de die oostbord gereden voor, voor de Formule 1. Ja. Eigenlijk één jaar Formule 3 maar. Ja. Nou, heeft hij wel in Zandvoort gereden en ook gewonnen. Dus ja. uh, nou ja, dat is vastgelegd. Ja. En, uh, ja, en vorig jaar natuurlijk al het eerste, de eerste Vendag. En uh, dit jaar dan weer. En het is een traditie die we met elkaar lang willen voortgaan uh, zetten. En hij heeft een hoop fans in Nederland. Ja, ja, ja. ja, ja. Het <laughs> is, uh, is onvoorstelbaar. Uh, hij maakt heel wat los. Ja, ja, ja, ja. zeker. Ja. Nog even... Terug naar de actualiteit. Uh, vandaag en morgen: paasreces. Ja, klopt. Op het circuit. Uh, is dat morgen? Ja, morgen. Ja, ja, ja, Vandaag ja, ja. zijn trainingen. Ja, de twee. Traditioneel is het natuurlijk altijd Pasen en Pinkster ook. Ja. Uh, op tweede Pasen en tweede Pinkse dag uh, geweest. Ja. Dat is van oorsprong zo gegroeid. Uh, en dat had met name in het verleden natuurlijk te maken met de, ja, de verplichte zondagsrust. Er uh, mocht op eerste Paasdag en eerste Pinkse dag niet, uh, geen activiteiten zijn. Nee. Uh, nou, dat is niet meer, die wet is niet meer van kracht. Uh, dus wij mogen nu ook op zondag het circuit uh, gebruiken. Ook uh, vanaf uh, ochtends. Uh, 9 uur al. En vroeger mocht de race ook pas om 1 uur beginnen, smiddags. Uh, dat is allemaal niet meer aan de orde. En ja, er komt met name ook van alle deelnemende series. toch steeds meer interesse om, om dan op zondag te rijden. Want dan kunnen de deelnemers daarna nog naar huis. En dan hebben ze nog een dag uh, om thuis te komen voordat ze weer op ja. dinsdag aan het werk moeten. Ja, dus we, kunnen, we hebben dat lang uitgesteld. Maar ja, we ontkomen er eigenlijk niet meer aan om, uh, om die, die Paasrace nu ook op, op eerste paasdag te laten plaatsvinden. Maar op zich geen probleem. Zijn er een paar hoogtepunten te noemen vanmiddag en morgen? Uh, nou, het, het, het grappige van dit jaar van de paarsreses is, is dat het, het zijn eigenlijk twee racedagen met verschillende deelnemers. Uh, dus de klassen die vandaag rijden, onder andere de Mazda MX-5-klasse, Squadra Italia... Uh, uh, en nog een aantal series. Die, die, die doen vandaag een heel programma. En morgen zijn er weer andere series die komen. Onder andere de BMW E30 Cup. Uh, de toerklasse, sportklasse. En die hebben morgen een heel programma. Dus ja. het is twee gevarieerde dagen. Gratis toegankelijk. Het is uh, ja, heel leuk om, om even te gaan kijken. Wat ik mij afvraag is dat. Uh... Wat ik in mijn, in mijn gedachten heb. Is dat er dan zaterdag de trainingsdag is. En dat de kwalificatie ja, plaatsvindt. Zo was dat ook altijd Zo hoor. was dat toch. Ja. Maar dat is niet meer zo. Uh, nu met Pasen niet. Nee. nee. Dat is weer nieuw. Dus ja. Dingen veranderen. Mensen willen. Ook de race deelnemers. Die willen ook vaak gewoon. Compact bezig zijn met een sport en niet drie, vier dagen op zijn jullie al afgelopen dagen geen trainingsdagen. Jawel hoor. Ja, ja oh, okay. donderdag was een trainingsdag. Ja. En gisteren hadden we ook een ander evenement. Hadden we de Junkyard Race. Dat is ook nieuw. Dat is eigenlijk de, de allerlaatste instroom in de autosport. Dat je met een auto die, die eigenlijk niet meer dan 500 euro mag kosten. wel voorzien van allerlei veiligheidsvoorzieningen. Kooi, ja, zit, ja, ja, ja, in, ja, die moeten er wel in. Uh, dan kun je dan racen. Uh, rondetijd 2 minuut 30. Nou, dat is, uh, als je dat vergelijkt met, uh, met, met Formule 3 bijvoorbeeld, niet eens. Bij formule, formule 3, nou dat rijdt ongeveer 1.32, dus dat rijdt een minuut sneller, dus zo hard gaat het niet. Maar dat gaat puur voor de lol en ja. we hebben dat vorig jaar voor het eerst georganiseerd. Dan kwam het voorzichtig op gang met een, een tien deelnemers en we hadden gisteren al boven de twintig. En uh, ja, dat, dat gaat ook wel groeien. Ja. Als we met wat stappen door uh, het seizoen zo gaan de komende maanden, wat mogen we dan verwachten? Nou ja, nu als even ons tot, tot zeg maar de autosportactiviteiten beperken. Uh, wat natuurlijk voor ons nog steeds ja. wel de meeste uitstraling heeft. Alhoewel natuurlijk vorige week die circuitrun natuurlijk ook fantastisch was. Het is een heel sportweekend met zoveel mensen die gebruik maken van het circuit. Maar als je kijkt naar de autosport, dan is uh, begin mei hebben we de 12-uur-Zandvoort. Uh, die we voor de derde keer organiseren. Weer een volle bak met uh, GT's en tourwagens. Bijna 70 inschrijvingen op dit moment, dus dat uh, gaat heel mooi worden. Dan hebben we de Pinksterrace natuurlijk, half mei, 15 ja. mei. Dan de, de racedagen met Max Verstappen, natuurlijk, op ja. 4 en 5 juni. Uh, dan gaan we Italië antwoord doen begin juli, DTM op 15 juli. Uh, hebben we even een paar weken zomerpauze. En dan gaan we de historische Campriere en de Masters doen. Uh, wanneer is de september? historische? Dat is uh, Begin uh, ja, 2, 3 en 4 september. Ja, net ja. vorig jaar. Ja. Ja. Ja, ja, het is een weekje verschoven. En dat ja. kwam omdat we uh, niet uh, tegelijk het wilden organiseren met de Formule 1 op Spa. Gaan we wat meer uh, Formule-auto's nog zien? Ja, iedere dag rijden de er bij ons bij de Formule ja, ja. Ja, ja. O, Historisch. Historisch. Nee, ja, ik, de, zeg maar de, het VIA Formule 1 historisch kampioenschap. Hè, de, ja. Dus uh, dat komt weer naar Zandvoort. Hè, ja. Dat is eigenlijk al vier jaar te gast ons geweest. Het zijn prachtige auto's. Ja, dat worden er prachtig. ook ieder jaar meer. Ja. En dat komt ook omdat uh, mensen die die auto's hebben, ja, die willen daarmee ook op Zandvoort ja. rijden. Omdat die auto's in in hun, ja, hun jeugdjaren, toen ze actueel waren, ook op Sanford gereden. Ja, maar mijn vraag is zo. Het, het is erg succesvol... In je je ziet het groeien van ja. jaar tot jaar. Ook ja, het klopt. aantal historische Formule 1 auto's neemt ja. toe. Hè? Ja, klopt. klopt, klopt. Maar ja, er zit natuurlijk wel een maximum aan wat we kunnen, kwijt kunnen op zo'n weekend. Ja. We hebben maar drie dagen dat we dat natuurlijk kunnen organiseren. Langer kun je het niet maken. Want dan wordt het ook voor, de, voor iedereen die eraan mee moet werken. En de deelnemers wordt het te, te lang. Ja. Ja, en je kan maar een extra aantal uren vullen met racers. Ja. En dan houdt het op. En ook de ruimte op het circuit wordt op een gegeven moment te ja. beperkt natuurlijk. Nou, ja. Um. Is het anders nu er een nieuwe eigenaar is? Uh, ja, natuurlijk is, is het anders. Uh, maar in de dagelijkse exploitatie van het circuit is, is nog niks veranderd en dat zal ook niet, niet op een hele korte termijn gaan gebeuren. Het circuit is een lopend bedrijf dat is overgenomen en natuurlijk zijn er ideeën en visies ja. voor, uh, voor de toekomst en ontwikkelingen, maar dat zal niet direct invloed hebben op de exploitatie en de, de organisatie de die wij nu staat hebben. Vast, he? Programmering natuurlijk. staat vast en misschien wel meer jaar contracten ook, met bepaalde ja, regels. Absoluut dat ook. En daarnaast hè, kijk, autosport zal altijd natuurlijk de, de, de, de, de, de vaste basis op het circuit ja. blijven. Hè. Ja. Da dat is waar wij op draaien. Daar zijn wij voor. En daarin zijn natuurlijk ook beperkingen in de mogelijkheden die we hebben. Helaas nog ja. steeds maar twaalf geluidsdagen. Hè, ja. Dus vier weekenden per jaar mogen we onbeperkt geluid maken. Ja. Hè, om grootschalig evenementen als DTM en de Masters en de Historische Camping te kunnen organiseren. Ja, ja. Ook al, uh, we kunnen wel acht van die weekenden vullen. Ja. Maar we zullen toch een keuze moeten Je moet maken. Een keuze maken, moet ja. keuzes maken. Dat, dat geluid, hè? Ik, ik. Ja, dat is natuurlijk omdat ik hier woon en omdat ik denk dat het onzin is. Maar zoveel geluid, zoveel belachelijk veel lawaai maken jullie toch niet? Nee, nou ja, dat is ook uh, natuurlijk onze mening. En we, we voelen uh, ons daarin ook gesteund, inderdaad, door, door de Zandvoortse bevolking. Het is eigenlijk maar een enkeling uh, die, uh, die erop tegen is. Nou ja, die veroorzaakt dan... Ja. Zoveel kabaal. Kant, dat het, dan ook weer ander kabaal. Hè, wat het uh, natuurlijk moeilijk het enige, maakt. Om, uh, het enige geluid wat ik echt hoor is als er een drag, uh, dragster start. Ja, dat klopt. En, en, en natuurlijk, ik kan, me voor, ik kan me best voorstellen dat er misschien uh, irritaties kan opleveren op sommige momenten. Maar aan de andere kant, het is niet 24 uur per dag. Het is ook niet 365 het dagen per nee, jaar. Het maar even een korte periode. Uh, de, het is te overzien en ja, het, hoort erbij. het ja. hoort erbij. Nou ja... Jullie hebben nou de kermis op parkeerterrein. Ja, klopt. Ja. Gaan die ook van de geluidsdaad land... af? Nee, nee, oh, nee, nee, nee, nee, die vallen <tis> gewoon onder de. Want die kunnen lawaai maken. Dat is de APV van de gemeente Zandvoort. Ja, ja, ja. Dus daar wordt een aparte vergunning voor afgegeven. Uh, nee, dat gaat niet van onze geluidsdaad ja, af. Wat verwachten jullie daarvan, van die kermis? Nou ja, het in het verleden is er ook al eerder kermis geweest op die, op die locatie. Uh, ja, ja. Uh, het, het, het is natuurlijk wat minder in de loop dan, uh, dan aan de boulevard uh, of in het centrum. Maar ja, ik, ik, het, er komen ook mensen op af. En dat is natuurlijk ook een beetje weersafhankelijk. Hè, als het een, een lekkere week wordt uh, met veel, veel bezoekers. Kijk, dan heb je natuurlijk toch bij de uitstroom van het strand komen mensen langs. Dus dan zullen ze eerder genegen zijn om even ook naar die kermis te gaan. Als dat het uh, natuurlijk uh, slecht weer is. Dus ja. dat zou even afgaan zijn. Maar ik hoop dat het succes wordt. Want nou ja, ons terrein is er meer dan geschikt voor. Ja, is er ook parkeergelegenheid ja. dan? Ja. ja. Want het parkeerterrein is... Uh, het, de cameras gaan plaatsvinden op het parkeerterrein Parking C. Dus dat is zeg maar uh, tussen het Centerparks en zeg maar de BMW Driving Experience. is Juist, dat. dat was vroeger perugier, inderdaad. Ja. Dat heet dat noemen we dat Parking C. Maar ja, dat is maar één van onze. Drie grote okay. parkeerplaatsen. Dus ja, er is ja, ja. volop ruimte nog om... Ja, in mijn belevenis was achter die tribune. Daar park. ook. Nee, maar daar is niet de kermis. Nee, nee, nee. De nee, kermis nee, nee. is echt wel meer naar... De, het centrum toe. De, ja, ja, okay. ja. Eigenlijk direct aan de burgemeester van Alverstraat. Ja, dat is ook wat makkelijker ja. nou, ja, dat is dan wel belangrijk. Want anders zien ik, want dan het ook zien niet. Het. Nee. Dus dat is het. Mensen moeten het... Oh, mensen moeten het zien en moeten dus vanuit... En hun... zijn er races tijdens die... Uh, nee. Uh, ja, er, worden, er zijn wel activiteiten. Uh, ik, ik zeg het even met mijn hoofd. Uh, het is zo rond 18 juli geloof ik. En dan ja, voor twee ja. weken. Uh, dan hebben we net de DTM achter de rug. Uh, en dan... Ja, er, zijn, er zijn ongetwijfeld activiteiten op het circuit. Ik weet niet uit mijn hoofd wat. Een maar... beetje in juli een recesperiode. Ja, ja, ja. Okay. ja in, onze, in onze zomervakantie eigenlijk. Ja, ja. Wanneer ja, de ook... Formule ja. 1 ook vakantie heeft. Ja, ongeveer, ongeveer gelijk. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Maar uh, ik zeg zomervakantie met een glimlach. Want het circuit ligt niet stil. Want er wordt ja. gewoon iedere dag regen. Okay. Er is altijd Goed. wat daar. Ja. Erik, is er nog iets wat jij nog wat te zijn vergeten te vragen? Een evenement of zo? Of nee, ik wilt? denk dat we alles even hebben doorgelopen. Ja. We, we hebben er zin in. We hebben ja. nou, een enorme lijst met allerlei activiteiten. Buiten de race die we, waar we het over gehad hebben. We hebben natuurlijk ook een 24 uur fietswedstrijden in juni. Uh, 24 uur fietswedstrijd? Ja, 24 uur fietsen. Ja, ja. Zo. doen we al voor de vierde keer. Met de Lomans start. Ja. <laughs> nee, hartstikke leuk ook Het groeit ook, groeit ook hard Het evenement Er komen steeds meer deelnemers, dat is heel leuk en Dat heb je toch met sportevenementen nodig hè. Dat hebben we ook aan de ja. spieren natuurlijk gezien ja. Ja, uh, Dat begon met een paar duizend hardlopers en, en inmiddels zijn er verdeeld over Nou ook natuurlijk fietsers en wandelaars hè. Enorm Meer dan 20.000 mensen die, uh, die actief zijn Geweldig Jij moet terug naar de races Ja denk ik. Uh, okay. Heel erg bedankt voor je bedankt. komst, voor je komst. Ja. Graag gedaan tot en uh, tot de volgende keer, keer. Ja. Oké okay. Wij gaan uh, afsluiten. Nog, ja, we hebben nog uh, een paar dingen voor de uh, agenda. Wat we nog even moesten zeggen over de buffalo's. Hè, want Casper uh, kijkt ons heel streng aan. Dat we dat vooral niet vergeten. Casper, wat was het ook weer met die buffalo's? Die zoeken nog een heleboel nog, nieuwe leden. Die zoeken nieuwe leden, hè, dat was het. En dat, dat kunnen ze kijken, kleintjes. Vooral hele kleintjes die uh, zoeken ze... Bij de Buffalo's. Kijk op de site van de Buffalo's en gewoon Buffalo's Zandvoort. En dan kom je vanzelf waar je zijn moet. Okay. Uh, dat lijkt me niet zo ingewikkeld. Nou, we gaan uh, bedanken maar. Hè? Ja, Floris ja, Faber en Hotel Hoogland Russieks. dus voor de gastvrijheid. En ja, Gerry uh, uh, Rutte, dankjewel. Uh, we gaan eerst Yvonne Roosendaal bedanken voor de lekkere koffie en de thee. En voor de gastvrijheid. Uh, de redactie was in handen van Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. Eindredactie, Gerry Rutte uiteraard. Hotel Hoogland, nogmaals bedankt voor de gastvrijheid. Koffie, thee, water en uh, het heerlijke sfeertje. Het is ja. prachtig weer. Mensen gaan naar buiten. Ga genieten van dit mooie weer. Ga genieten van het weekend. Dankjewel dat ik weer samen met jou ja, mag presenteren. Daar verheug ja. ik me altijd ja. enorm op. Ik ook. jij ook. Heel erg bedankt ja. voor de gezellige presentatie. En we gaan de week afsluiten. Met Bruce Hornsby. The way it is. Tot de volgende keer. Zin in Zandvoort is zin in Zierver. Klaar. Met nu.